Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Ho, ho. Dit is Ewald te Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse speciale gezant voor de coalitie tegen IS, Brad McGurk, stapt op. Hij kondigde zijn vertrek aan naar aanleiding van het besluit van president Trump... om de Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië. McGurk zei kort geleden al dat het roekeloos is om IS als verslagen te beschouwen. Zoals Trump had gezegd, het zou daarom volgens hem ook onverstandig zijn... de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken. Deze week nam ook minister van Defensie Mattes ontslag... vanwege het besluit van president Trump. In Frankrijk zijn voor de zesde zaterdag op rij zogenoemde gele hesjes de straat opgegaan om aandacht te vragen voor sociale ongelijkheid en de hoge kosten van levensonderhoud. Het protest lijkt te verwateren, want er waren opnieuw minder demonstranten dan vorige week. De betogingen verliepen op wat kleine incidenten na rustig. In Parijs werden 109 mensen opgepakt... omdat ze bevelen van de politie negeerden. Ook maakte de politie met waterkanon, traangas en wapenstok... een eind aan een kleine demonstratie bij het presidentieel paleis. In Arnhem is een man van 40 aangehouden... na de vondst van een lijkende huis in de wijk Malburgen. Volgens het dagblad De Gelderlander had hij zijn zoon van 12 doodgestoken. Zijn broer van 15 wist te ontkomen hun moeder zou in Duitsland wonen. Het aantal doden als gevolg van twee bomaanslagen... in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen tot 22. Er zijn zeker 20 gewonden. Bij een controlepost van de veiligheidsdiensten ontplofte een autobom. Een korte tijd later ging in de buurt een tweede autobom af. Onder de slachtoffers zijn militairen en burgers. De terreurbeweging al shabaab heeft de verantwoordelijkheid inmiddels opgeheist. Er zouden twee verdachten zijn gearresteerd. Het weer vanavond en vannacht grotendeels droog en bewolkt. Minima rond 6 graden. Morgen eerst grijs, later regen. Bij een matige westenwind wordt het 7 tot 10 graden. Maandag en de dagen daarna vrijwel droog en wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Een unieke ervaring. Dat doen we met z'n allen voor een wereld waarin niemand meer doodgaat aan kanker. Doe 6 juni mee met Alp du Zes. Ga naar opgevenisgeenoptie.nl ZFM Dit is Kerst met ZFM Met men nu de Euro Breakdown The sound of the hammer. Beat Keep The sound of the house. The euro breakdown. Oh jongens, het is 4 over 7. Dat betekent maar één ding. Het is tijd voor de Euro Breakdown. We zijn er weer. Heerlijk. We zitten bijna op het einde van 2019. Volgende week hebben we de laatste uitzending. De van lijst, dit laat, jaar, ja. De special edition. De special edition inderdaad. Ja, we moeten alleen nog even euh... verzinnen wat we gaan doen. Hè? Ja, dat, dat, <laughs> moeten we, dat moeten we eigenlijk iedere week nog. Het is allemaal een ja. beetje improvisatie uh, op hoog niveau hier. Ja, ja, maar ja. Het, uh, dat maakt niet uit. Maar misschien hey. toch iedereen bij elkaar de 29ste. Nee. Je weet het niet. Ik, ik hoop dat het lukt. Ik ja. heb het uh, wel eens eerder geprobeerd. Maar er zijn best wel drukke agendas natuurlijk. Het zijn druk bezette mannen, ook de ja. vorige programma-makers. Maar we kunnen het gaan proberen en anders maken we er gewoon echt een dik feest van. Ja, de New Year's uh, ja. special edition met een speciale lijst. Absoluut, absoluut. Ben ik Misschien er helemaal alle top van, uh, van alle tips. Nou ja, dat, dat, dat zou een hele goeie zijn. We moeten eens even kijken welke tips we allemaal hebben aangedragen eigenlijk. Dan moeten ja. we die appjes even opentrekken. Ja, ja, ja. Zo, nou, dat, dat is een ga... app van een jaar hè? Ja, dat <laughs> maakt niet uit. Komt wel goed, hè? Oh, heerlijk, heerlijk. Even met z'n allen bij elkaar. Nou, ja. kom. Hey, jongens, we hebben een, een lekker gevuld programma. We hebben onder andere... Uh, we gaan straks even een stukje van Edwin Evers even bespreken. Want Edwin Evers, koning van de ochtend bij 538... al 21 jaar heeft uh, ja, afgezwaaid uh, gisteren... door een uh, extended uh, aflevering. Dus daar gaan we uiteraard jullie straks nog uh, wat meer over vertellen. We gaan zo eens even kijken wat we dit weekend allemaal hebben gedaan... en wat we allemaal nog gaan doen. Hebben we vakantie? Hebben we het niet? Ik kan je wel alvast verklappen. Ik heb het wel. En uh, alvast even voor de feestdagen. Niemand is alleen. David Guetta gaat precies hetzelfde doen met Emery Don't leave me alone. Tot straks. I don't wanna like, can we be right if you really go first, if you really left. today with or without you like night and day we didn't repeat every conversation being with you every day is a Saturday but every Sunday you got me pray don't you ever leave me and don't you ever go I've seen it on TV I know how it goes even when you're See your face, light up my phone, and then dance hurt, every time my head hurts, every time I'm low Cause I don't know if I will be alive today With or without you like night and day Everything about you uncomplicated Here with you every day, it's a Saturday But every Sunday you got me praying Don't you ever leave me, don't you ever go Seen it on TV. I know how it goes. Even when you're. Toch kijk het op de ochtend. Ja, don't leave me alone hoor die natuurlijk. Van Normans David Guetta en uh, Anne-Marie. Yep. En uh, jongens, wat is het een, weer een veelbewogen week geweest. Ik moet zeggen dat in de eindsprint na 2019... heb ik nog nooit zo'n drukke maand, december, gehad... Ja. Niet alleen persoonlijk, maar met wat er allemaal, allemaal gebeurt... Wat er allemaal in de die hand laatste is. maand. Wat er echt, inderdaad allemaal aan de hand is, dat is gewoon niet normaal. Nee, dat, dat is een leuk opzicht. Ja, wel leuk. leuk. Ja. Er zijn heel veel positieve veranderingen, denk ik. Uh, ja, zeker. Maar het is echt overal het een druk. Laten we eerst even het weekend even gaan bespreken. Want ik wou straks natuurlijk de koning van de, van de ochtend... waar ik nog even kort even een uh, nabespreking over doen. Ja. Hoe is jouw weekend tot nu toe, jongen? Tot nu toe? Nou, vrijdag was mijn laatste werkdag. Ik heb ook een vakantie. Hoe lang? Joepie, Twee weken. Ik ook. ja. Yeah. Oké, okay, dat is lekker. lekker. En, uh, oh. nou En ja, daarna hebben we kerstborrel gehad op mijn werk. Hebben we een uh, klein loterijtje gehad. Nou, dat is leuk. Loodjes getrokken. We hebben een lekkere fles wodka heb ik, uh, gewonnen oh, en, een, uh, wat fijn. en een lekkere visarrangementje. Dus oh. dat is hartstikke lekker. Uh, gister, gisteren ja. Of ik uh, bedoel vandaag. Gisteren was het. Ja, Hammer. Lekker. Ja, lekker. Ik, ben, ik ben even met mijn woord kwijt. Ja, <laughs> dat, uh, dat, kan, dat kan, helemaal, uh, kan ik helemaal begrijpen. Ah, jongens, ja, ik moet zeggen, ik, ik heb hetzelfde eigenlijk. Ik heb ook gewoon uh, vakantie. Uh, lekker, van, uh, vanaf Afgelopen vrijdag, vanaf daar gisteren tot 7 januari. Uh, mag ik lekker pootje omhoog, lekker niks doen. Lekker, lekker. Echt, daar ben ik ook wel aan toe. Echt, ja, echt twee weken gewoon niks. Nooit nou. vrij geweest, en de hele tijd niet. In ieder geval, ik niet. Nou, Ik ben wel, wel vrij geweest tussendoor, maar ik, ik merkte wel dat ik er echt tegenaan zat hier. ik hikken. Twee maanden geleden besloot ik dat. Ik dacht, van, nou weet je wat, het wordt toch maar eens tijd dat we die uh, niet alleen die laatste week, maar ook die eerste week van januari maar eens even meepakken. Niet alleen ja, de laatste week december, de eerste week van januari natuurlijk. En uh, ja, bevalt, uh, gaat me nu denk ik al hartstikke goed bevallen. Lekkere Lekker tijd voor jezelf. Absoluut, absoluut. Morgen nog wel even een beetje cash shoppen. En dan uh, uh, de laatste dingen halen van onder de boom. Maar uh, dat moet, uh, moet helemaal goed gaan komen. Ja, ja. Nou, ja, top. Dus, dus, hey, leuk. Uh, de, we hebben natuurlijk best wel, best wel pittig nieuws. Groot nieuws. Uh, eerder dit jaar maakte Edwin Evers... Uh, ja, de, de ochtendbaas van uh, Radio 538... al uh, 21 jaar lang... maakte hij bekend uh, eerder dit jaar... dat hij uh, ja, ging stoppen. Ja. Uh, en dat uh, was best wel een emotioneel iets. Uh, daarin uh, vertelde hij uh, eigenlijk letterlijk... Uh, dat de jas die hij aan uh, had... Uh, ja dat... dan toch steeds krapper begon te zitten. Uh, ook op privégebied was het toch moeilijk voor hem, want ja, hij, hij moest er hartstikke vroeg uit. Uh, hij moest ook hartstikke vroeg zijn bed weer in, waardoor ook privé de relaties niet liepen zoals ze moesten lopen. Um, de, dus ja, dat, laten we het zo zeggen, Nederland toonde zich onder andere dankbaar, dus eigenlijk voor alles wat, wat, wat hij ja. heeft gedaan. En ik, ze hebben ook een afscheidslied hebben ze ook gemaakt. Uh, misschien even leuk om daar ook straks nog even wat van te laten horen. Misschien dat we die gewoon straks helemaal even moeten ik, laten ik horen. Ik zou het doen, want het is echt wel een mooi, een mooi nummer. is goed, als ik ik zou... We gaan eerst even kijken hoe hij nou afscheid heeft genomen. Want Edwin Evers heeft vrijdag om zes uur, uh, s'avonds, na een marathon uitzending van twaalf uur afscheid genomen uh, van uh, de radioshow. En uh, ja, de radioshow, Evers staat op en dat heeft hij 21 jaar gepresenteerd. Hier even een stukje van Edwin Evers, hoe hij afscheid neemt van het programma. Op de ochtendshow 21 jaar, ik heb het gezien eigenlijk als een enorme, uh, ja beschrijft als een soort roadtrip die me op geweldige plekken gebracht heeft, uh, die me geweldige dingen heeft laten zien. Ik heb fantastische dingen uh, meegemaakt. Het, uh, het waren prachtige, uh, bijzondere, indrukwekkende en vaak ook vreemde wegen die mij brachten tot hier en straks nog verder... En verder, maar nu uh, wil ik heel graag de auto heel even aan de kant zetten... uitstappen en onwijs gaan genieten van het uh, uitzicht. Ik wil alle luisteraars bedanken. Ik wil iedereen bedanken die hier vandaag was. Alle familie die hier is van ons allemaal. Mijn moeder, een groot geluk dat zij er vandaag uh, bij is. Ik moet haar nu wel vanaf maandag elke ochtend om zes uur bellen... omdat ze niet meer kan kijken of ik, of, de, of, of ik aangekomen ben. Maar ik geloof dat wij daar samen uit gaan komen. Dank jullie wel voor alles. Alle luisteraars bedankt natuurlijk voor het, uh, voor het luisteren al die jaren. Voor het trouwe luisteren. Ik zou zeggen tegen iedereen, geniet van alles. Gun elkaar wat. En uh, wat mij betreft heel graag tot snel. Dank jullie wel. Ja, dat was uh, al dus Edwin Evers uh, die uh, op uh, deze... Uh... Ja, mooie verdienstelijke manier afscheid neemt van 21 jaar radio maken. Edwin is heel erg veelzijdig. is natuurlijk bekend geworden door onder andere de typetjes van de, de gebroeders De Boer. Hé hey, Franke, Prins Bernhard-imitator, noem het maar op. <laughs> Hij uh, heeft uh, ja, eigenlijk nog, nog veel meer gedaan, want hij was ook heel muzikaal, kon heel goed zingen, dus op het muzikale vlak uh, heeft hij zich ook echt, echt bewezen. In uh, 1998 heeft hij gedebuteerd in de top 40 met zijn imitatie, dus van Frank en Ronald de Boer, en uh, waarbij Geld maakt niet geluk, uiteindelijk drie maanden in de top 40 stond. In uh, 2011 pakte hij samen met Glenis Grace uh, de alarm met uh, Wil je niet nog één nacht? Uh, die single kwam uiteindelijk in de top 5 en uh, ruim vier jaar geleden scoorde hij met uh, Edwin Evers Band, een hit Ik Meen Het. Uh, Evers maakte ook een nummers als MC Bernard en Johan Derksen en Wilfred Genee. En hij schreef recent een nummer voor het nieuwe album van Jan Smit. En in het, uh, het mooie is, dat, uh, dat hadden we het net al even over, uh, er is in een zeer diep geheim, uh, diepst geheim is er door uh, vrienden, bekende uh, muzikanten, is er van de ochtendshow een heel mooi nummer voor hem opgenomen voor uh, de DJ. En uh, ja, dat heeft hij eerder deze week te horen gekregen. En dat heeft hem heel erg geraakt. Uh, ik denk dat we best even een stukje kunnen luisteren. Petter, ik heb de schuif al staan, dus knallen maar aan. Yes, komt als het goed is moet hij het ook doen. Het afscheidslied voor Edwin Evers. Komt-ie. Ja. Mooie plaat, ik heb hem inderdaad uh, ja. gehoord. Nou. Ja, staat hij ja? aan? Ja, ja komt-ie hoor. Wacht even, wacht. Wacht. Oh, oh, oh. wacht. Ja? Als, we, als we jou nou nog één keer de kans geven. komt hij doet hij het niet. Wacht. Als ik... Ja. Ah, oh, wacht. Ja, daar. Sorry jongens, Sorry. S'morgens heel vroeg, zet je radio maar aan, want voor jou en mij is evens opgestaan. Als een deel van ons bestaan, en door hen kon je het opstaan beter aan. We horen allemaal bij het grote Evers -team. en je weet, dan is het lachen boven. Heel mooi. Edwin Evers uh, bij deze. Je bent natuurlijk een voorbeeld voor heel veel radiomakers hier uh, in Nederland. Uh, en je hebt uh, natuurlijk uh, je sporen uh, meer dan uh, meer dan verdiend. Um, we hopen natuurlijk heel gauw uh, uh, ja, weer wat van jou te horen. ik snap dat, dat, dat uh, dit jouw rustmomentje is. Al oh, helden we het er net wel even over. Uh, wat zou hij nou gaan doen? En in welke rol zouden we vinden passen? Ja, ik, ik denk echt dat hij liedjes gaat. liedjes gaan. Ja, liedjes gaan... <laughs> Oei. Dat hij liedjes gaat schrijven of gaat produceren, ah, Hij wordt produceren. Ik denk ja. dat hij echt wel de, ja. de, dat, dat gaat doen. Elvis-bent of, of wat ook jij net niets. tegen mij zei, dat hij dat jurylid wordt. Ja, ik, ik, zie hem, ik, ik zou hem potentieel, uh, ik denk wel, als, als, als echt jurylid kunnen zien. Die man is zo veelzijdig. Nou, niet alleen bijvoorbeeld bij een voice. Maar uh, ik, ik zou zelfs wel zeggen, een, een Hollands Got Talent zie ik hem ook wel graag zitten. Maar. Of misschien komt er een nieuw programma van uh, een radiotalenten te ontdekken. Dat zou wel wat zijn, ja. Dat weet ik niet. Ja, zeg maar wat. Nou ja, ik vind het helemaal geen, geen gek geen idee als je, de, als je het zo brengt. Ja. Dus ja, misschien, ja. misschien komen we dat tegen, maar we gaan het meemaken. Yes. Ja, dat was dus het afscheid van Edwin Evers. Je gaat er natuurlijk stoppen, maar helemaal weg ben je niet. Uh, wij hebben In de tussentijd uh, heb ik ook weer een nieuwe plaat voor die klaarstaan... die deze week binnen is gekomen in de Eurobreakdown. Want we gaan natuurlijk gewoon weer lekker door waar we gebleven waren. Nogmaals, Edwin, bedankt. Uh, we hebben in de tussentijd de plaat die ik, uh, waar ik het over heb. Dat is uh, Provenzano en Gig. En dat is uh, afgeleid van uh, Get Jiggy With It van Will Smith... Als je het wil doen natuurlijk, maar dat wil hij altijd. Als je goed luistert inderdaad, komt hij een beetje uit de buurt van... Get an' jiggy with it, Will Smith, come on, Provenza en jig. Legger. Van Will Smith. Getting Jiggy with it. Door de onder andere Provenzano, Vladi en TN Friezaai. Wij gaan dan ondertussen uh, gaan we door naar de Joy Ride Square met Agen Wida. Dat is natuurlijk ook alweer een paar weken hier in de Euro Breakdown. Lekker draaien die platen. Om half acht hebben we natuurlijk de onthulling van de nummer 40, tot en met de nummer 30. Dus ik zal natuurlijk er klaar voor zitten. We gaan er tegenaan. Maar eerst AGM Woody Joyride en Skrillex genieten van om 08:30 nog meer van de York Break aan. Cuz I hit Again with us. And with us. Again with us. Again with us. Again with us. Cuz I hit 'em with, with, with, with, with, with, with us.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 Tot in de verste uithoeken van ons continent. Teruggebracht tot begrijpelijke proporties betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermenigvuldigt. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik. Het enige wat ons onderscheidt is de taal die we spreken. Ik ben een heel Politieke achtergrond of huidskleur is niet van belang. Read my list.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 Yes, dames en heren, het moment is aangebroken waar wij allemaal op hebben gewacht. Het is bijna half acht, maar laten we maar lekker alvast gaan beginnen. Op plek 40 deze week hebben we Don't Leave Me Alone, David Guetta en Marie. staat net als vorige week daar. Op plek 39 is een plaatje gezakt, It Happens Sometimes from Jack Back. En op plek 38, Criss Cross Amsterdam en The Boy Next Door met Whenever... Deceiver van Chris Lake en Green Velvet vind je op plek 37 deze week. En nieuw binnengekomen Provenzano, We Lady en TIAH met... Gig. Natuurlijk met de invloeden van Will Smith daarbij. Agent Wida van en Skrillex vind je op plek 35 deze week. En Jackie Chan van Chesto Zico. en Post Malone. Plek 34. Op plek 32 toch weer wat gestegen. Wasted On Me. Steve Aoki featuring BTS. En Jonas Blue. Liam Payne. Lennon. Stella. En met Polaroid vind je op plek 32. Op plek 31. Weer helemaal doorgegaan van plek 38. Is Sonny James. Ryan Machano. En in in my Mind. En op plek 30 hebben we Dom Dolla met Take It staan. Dit waren de eerste 10 nummers van de top 40 van de Euro Breakdown. We gaan lekker door naar Dom Dolla met Take It. We komen straks weer bij terug. Ronnie Flex is natuurlijk vader geworden, maar wat is er nou, man, nou precies gebeurd? Dat hoor je natuurlijk straks bij de Euro Breakdown. Tot straks. Just take it, take it, take it. Some shapes get it right up in my space and shake it, just shake it. Dance a little, move some more. Push it back down to the floor and shake it, just shake it. Looking deep into my eyes, bend it back and do your best to break it, to break it. Girl, you really look the part. Reach right out, you got my heart. Now take it, just take it, take it. Tom Dola, take it. De nummer van de, eh? de Euro Breakdown. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, wie Zandvoort een beetje heeft gevolgd, weet natuurlijk dat het uh, booming, baby booming is geweest uh, hier in Zandvoort. Er zijn uh, minimaal in mijn, alleen al mijn vriendenkring zijn er al drie baby's zijn er al geboren. Jazeker. En uh, dat is uh, toch wel een beetje een, uh, ja, een, een dingetje, weet je, kijk, en er is, uh, ja, is natuurlijk nog iemand, uh, nog iemand vader geworden en dat is uh, natuurlijk uh, Ronnie Flex. Ja, Ronnie Flex <lacht> is natuurlijk vader geworden, daar ja. weten wij natuurlijk alles van. Ja, ja, ja. Want ja. Uh, Ronnie heeft nogal een, een driehoeksverhouding, om het zo te zeggen. Hij gaat natuurlijk met Femke Louise. En hij ja. heeft uh, natuurlijk uh, met, uh, met, uh, ja, met uh, hoe heet ze ook alweer? Nee, zijn vrouw. Die ene vrouw. Dus die andere vrouw heeft hier zijn <laughs> dochter gekregen. Eind oktober maakte Ronnie Flex bekend dat hij vader zou worden van een kindje. En vanochtend plaatste de rapper een foto op zijn Instagram-account van Nori Dua. Dat is dus zijn dochter. De trotse vader Ronnie Flex heeft vanochtend het eerste kiekje van zijn dochter Nori Dua gedeeld op Instagram. En daar schrijft hij bij. The greatest love of all, zegt hij. Dus hartstikke verliefd. Ja, logisch ook. Tuurlijk ben je verliefd op je baby. Nou ja, eindelijk ben je hier. Ook bedankt hij de moeder van zijn dochtertje, DJ Wef, genaamd. Ja, Dus uh, als jij nog niet op zijn Instagram-account zit... Uh, dan uh, zou ik eens even gaan kijken. Want uh, het is wel een hele aandoenlijke foto. Een stoere rapper met, uh, met zo'n klein, uh, klein bundeltje geluk in zijn handen. Dat is toch ja, wel hartstikke I mooi. Eigen man. niet wel. Ja, weet ik. Maar ja. dat moet je ook zeker doen. zeker. Uh, het is ook iets moois. Dus. Ja, ja het ja. is iets heel erg moois. Ik, ik kan erover mee praten. Mijn dochter is alweer, alweer drie maanden ondertussen. Dat, uh, dat, dat, dat gaat ook ongelooflijk hard. Dat is gewoon niet normaal. De tijd vliegt voorbij. Ja, dat vliegt het zeker. Ja, dat is echt, echt niet normaal. En waarschijnlijk gaat het bij jou sneller dan bij mij. Want, ja. nou, het gaat... want jij hebt het natuurlijk in je bezit. Ja, nou, dan, laat, ik het, laat ik het zo zeggen. Je, je ziet het als uh... kool groeien. Pff, <laughs> Ja, nee, serieus. Maar dat is toch wel echt, echt iets. Uh, dat is wel heel erg, uh, heel erg snel. Ja. Hey, uh, we hebben uh, er sowieso drie nieuwe platen. Natuurlijk, drie nieuwe binnenkomers daarvan we hebben er al eentje gehad. Dat is natuurlijk gig van Provenzano. Maar we hebben ook um, even kijken, dat is natuurlijk uh, Mark en uh, Cramond. Die hebben een plaat gemaakt, sushi. En ik denk als je goed naar deze plaat luistert, dan, uh, dat het niet alleen maar over, over sushi gaat. Misschien een beetje hetzelfde idee als uh, Jackie Chan. Want die hebben het ook over kicking. I'm kicking from Japan. Sushi, sushi, ja, ja. hè. Dat, dat gaat over iets heel anders. Maar we gaan eens even naar ik en vanmiddag natuurlijk alweer voorbij horen komen. Maar aan jullie natuurlijk de eer om ook nog even te beoordelen. Nogmaals, een Merk en Cremont met sushi. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. <mulessie> <Dat> <mulessie> For delivery, they know me, I got sushi, just call me, for delivery, from Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi, just call me, for delivery. Like to order some sushi. Can I have some more Amaki Rainbow, mm -hmm. Edamame, and Sashimi? I want spicy noodles too. Do you have bubble tea? Yes, we do. I got the bag, and I'm here with the business. I got the bag, and I'm here with the business. I got the bag. Sushi, what? Sushi. ja. De change makers met this feeling met Kelsey Ballerini. Accent. Their heads. I'll tell you all my secrets, and you tell all your friends, hold on to your opinions, and stand by what you say, in the end it's my decision, so it's my fault when it ends.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 Chainsmokers, Kelsey Ballerini. This feeling. We hebben straks speciaal voor jullie natuurlijk nog een nieuwe binnenkomer. Die uh, is uh, ingekomen. Is ook eveneens uh, van de Chainsmokers. Um, had ik eigenlijk niet verwacht. En waar die natuurlijk uiteindelijk in de lijst is beland. Dat hoor je natuurlijk straks. Uh, de... We hadden, het, we hadden het er al over dat er natuurlijk heel veel veranderingen zijn geweest. Uh, dat kan privé zijn, dat kan uh, in de media kunnen dat zijn. Edwin Evers gaat natuurlijk weg. Eerst hadden we Jeroen van Nieuwenhuizen, die de uh, top 40 doet. Maar Domin Verschuren gaat het nu doen. Die heeft natuurlijk ook in het glazen huis gezeten van 3FM. Uh, vanaf januari is uh, de Nederlandse uh, top 40 bij Q-Music te horen. En niemand minder dan uh, ja, Domin Verschuren gaat de, hitl de hitlijsten presenteren. Dat is best wel een eer hoor. Uh, Domien hij mee in de voetsporen van de bekende dj's. ...als Lex Harding, Erik de Zwart, Wessel van Diepen en Jeroen Nieuwenhuizen... ...die de top 40 eerder hebben gepresenteerd. En hij verhuist zich dan ook op de komst van de lijst van Q-Music. Toen ik een klein half jaar geleden besloten overstap te maken naar Q-Music... ...had ik nog niet durven dromen dat ik ook deze prachtklussen bij zou krijgen... Uh, de top 40 is veruit de bekendste en meest gevestigde hitlijst op de Nederlandse radio. En ik ben heel erg trots dat ik deze wekelijks mag uh, presenteren. Aldus uh, Domien. Uh, de Nederlandse top 40 is sinds januari 1965 te horen op de radio. En uh, de eerste lijst uh, was uh, ja, wekelijks te horen uh, op Radio Veronica. En later op Radio 3. En de afgelopen 25 jaar werd de top 40 bij Radio 5.8 uitgezonden. En een populair onderdeel is natuurlijk de alarmschrijver, dat is dan de knaller van de week, om het even zo te zeggen. Die gaat dus ook naar Q Music toe. En de top 40 is als hitlijst ja, zo bekend, zo gevestigd, dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat kun je niet meer wegdenken. Dus nou, ik, ik vind het wel heel apart, ik vind het raar ja, dat, dat het hij naar toe gaat. naar nou, Q Music. Wat zeg je? Wie, Domin? Nee, nou, do, nee, niet Domin, maar dat de top 40 verhuist naar uh, Q-Music. Ja. Dat vind ik raar. Je zei 538. Ja, 538 dit naart, Sorry. <laughs> hij gaat van 538 gaat hij naar Q-Music. Vind, vind ik wel een raar ja. geschreven. Ja, tuurlijk. Maar ja, alles hebben veranderingen. Ja, nee, en dat, dat is Ik zeker denk maar. dat het dat wel een goede set is voor Domin. Voor Domin is het zeker een goede set. Ik, ik ben eigenlijk benieuwd hoe 538 dit eigenlijk gaat oplossen. Want ze hebben natuurlijk een vaste prak aan luisteraars. Uh, ze bestaan al 25 jaar, als ik me niet vergis. Ja. Um, en dit is toch wel... Uh, ja... Het is wel een, een, een overstap. Een flinke, oh, ja. voor de top 40 natuurlijk. De ochtend, de ochtend de show gaat toch heel erg veranderen. Uh, de, de, de, de top 40, top 40 gaat, gaat weg. Ja. dat is wel, wel pittig, uh, vind dat ik. Het is wel een dreun van ze, denk ik. Maar ja. Ja. Maar ja, wie ja. krijgt... Weet je eigenlijk ook wie, wie er terugkomt? Of is dat nog niet bekend? Uh, nou, ik weet dat uh, Frank, uh, Frank Daan uh, komt terug in de ochtend op uh, 58. Okay. Dus uh, die, die, gaat, uh, die gaat dat uh, uiteindelijk, gaat het stokje overnemen. Uh, al moet ik wel zeggen dat ik, uh, ik, ik heb Frank, uh, Frank heeft natuurlijk valt in de zomer normaal gesproken, viel hij altijd in voor, uh, voor Edwin Evers. Um, ik, ik vind Frank in de Franka vrijdag zo, vind ik hem juist zo goed. Ja, dus daar eigenlijk, vind ik eigenlijk moet hij niet... Daar, daar, vind ik, daar vind ik hem in zijn kracht zitten. Maar daar kan ik, ik, ik kan me ook vreselijk in vergissen dat hij straks de ochtend dat hij, dat, dat hij het ook goed fenomenaal doen. gaat doen straks. Je weet het niet. Maar ja, maar ja, dus, misschien doet hij het eventjes eh, Houdt hij wel de Vrijdagshow? Nou, weet ik niet. Ik weet niet of dat, dat weggaat. Dat weet okay. ik niet. Maar ik, ik denk dat hij misschien gewoon alleen even het gat, uh, opvangt en dat hij daarna nog een Nee, ik denk dat hij het wel vast gaat overnemen. Want volgens mij is die wens uh, die speelt al wel wat langer. Okay. En ja, nu ja. Edwin natuurlijk uh, heeft afgezwaaid uh, afgelopen vrijdag. Uh, Dan is het ik het denk zijn dat kans. dit zijn kans nu is om hem door te gaan. Uh, ja. Dus, okay, ja, okay, okay. Dus, dus ja, zo, zo gebeurt dat. We gebeurt gaan het meemaken allemaal. hoe het uh, allemaal gaat lopen. Ja, het is allemaal spannend. Er gebeurt gewoon een heleboel hier in, in Radioland. En dat is gewoon onwijs mooi. Het is een hele mooie tijd om de radio te maken. Uh, we gaan door. Uh, we hebben natuurlijk net een, uh, in ieder geval een plaat van de Chainsmokers gehad. En normaal gesproken is het een beetje tegen de principes in om twee platen van dezelfde artiest achter elkaar te draaien. Maar in dit geval heb ik een vrij hoge binnenkomen van de Chainsmokers, waar die natuurlijk uh, is binnengekomen. Dat hoor je natuurlijk straks uh, later, aan het einde van dit uur hoor je dat. Maar de Chainsmokers hebben een uh, plaat opgenomen samen met uh, Wynona ook. En uh, die plaat heet Hope. En die wil ik jullie graag even voorstellen. Dus uh, ga er lekker van genieten. Like a bad trip. Wish I could forget all the places we've been Hard and heavy whiskey goodbyes But you know how to make a girl cry We're sleeping in a bed full of lies And now that I'm older I can see why You made me feel high You had me so low, low, low some I'm torn Cause you stunted my grow, grow, growth. I only wanted you cause I couldn't have you now that I know That wasn't love, that wasn't love That was just hope Bender. I lose control I thought I'd get it back when You came back home to me, darling But I never had it, did I? Your heart's a trick, And all that magic we felt Was just a hit Hard and heavy with you, goodbyes Boy, you know how to make a girl cry We're we'll sleeping in a bed full of lies. I can't see why You made me feel hard Cause you had me so low, low, low You only seem tall Cause you stunted my grow, grow, growth I only wanted you cause I couldn't have you now that I know That in love, that wasn't love That was just hard ...de Chainsmokers. Oh. Hoop. Ja, en waar die komt te staan... ...dat ga je nu natuurlijk horen... Yes jongens, even voor de duidelijkheid. We hadden net uh, de aftrap natuurlijk met de nummer 40 tot en met 30. En wij gaan natuurlijk weer beginnen bij de nummer 30. Maar dan naar 20 toe deze keer. Dus jongens, zonder verdere omhaal hebben we op plek 30. Take it van Dam Dolla hebben we staan. Nieuw binnengekomen deze week. Op plek 29 is Merck en met sushi. Hoorde je natuurlijk ook eerder dit uur. En One Kiss, Calvin Harris. En Dua Lipa op plek 28. Daar stond hij vorige week ook. Op plek 27 een paar plaatsen gezakt. Disfeeling van de Chainsmokers en Kelsey Ballerini stond vorige week op plek 19. En Play Jax Jones, Years and Years, vorige week 26, deze week ook op plek 26. Hoop de Chainsmokers, Wynona ook, stond vorige week natuurlijk nog niet in de lijst. Op plek 25 nu binnengekomen, dus een zeer hoge binnenkomer. En Chic Le Freak, de Oliver Heldens remix van Chic stond vorige week op plek 29, stijgt 5 plaatsen naar plek 24. Survive van Don Diablo, featuring Emily Sunday en Gucci Mane op plek 23. Moest het vorige week nog doen met plek 27. Dus het stijgt toch ook weer vier plaatjes. Geldt helaas niet voor Solo, Clean Bandit en Demi Lovato. Stonden vorige week op plek 20. En moeten het deze week doen met plek 22. Nobody else van Axwell. Vorige week nog plek 33, maar nu plek 21. En we hebben op plek 20 hebben we een artiest aan ja, die we natuurlijk allemaal een tijdje niet meer gedraaid hebben. En dat is de uh, Lost Frequencies, die onder andere natuurlijk uh, bekend werd eigenlijk met uh, de plaat. Onder andere uh, Are You With Me? Waar ze die prachtige remix op hebben gemaakt. En ze hebben nu de plaat hebben ze gemaakt. Like I Love You. We gaan uh, eerst uh, eens even een plaatje even draaien. Daarna komen we nog even afscheid willen nemen om straks vervolgens weer het tweede uur in te gaan. Waarin we natuurlijk ook de tips hebben. Maar daarover straks natuurlijk meer. Tot straks. Blijf zeker hangen. Oh, it's a long way down. But if you don't look you don't have to know it and i could be around to catch you fall if you're losing your grip can't you see that i'd come crawling on my knees to get to you get to you get to you can't you see that i'd climb mountains just to be next to you next to you next to you But do you love me like I love you? Don't have to rush if you don't want to. Oh, I'll be patient, but just know that there's no way that anybody else could love you like I love you. Like I love you.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 your heart, keeping me out in the dark, keeping me out in the dark, I know you're wanting me but you won't surrender your heart, keeping me out in the dark, keeping me out in the dark, in the dark, do you love me like I love you, don't have to rush if you don't Like I love you, oh... Bla, bla, bla. Ja, dat was natuurlijk alvast een onthulling voor. Jongens, we hebben nog ongeveer een minuutje te gaan. En dan gaan wij natuurlijk naar het uh, laatste... Uh, in ieder geval tweede en tevens natuurlijk het laatste uur... Door, uh, van, uh, van deze week van de Euro Breakdown. Uh, Patrick, uh, die zit hier verkleed als, als gaskamerpoppetje. Die heeft... Uh, ja, mezelf in de stank gezet. Oh, ja, voor de mensen die het nog niet weten... die het nog nooit gehoord hebben... dat kan ook eigenlijk bijna niet anders... in ieder geval dat je het wel gehoord hebt. Maar uh, Patrick heeft niet voor niets een bijnaam. Ja, al hoe lang? Jeen al man, is 2012. Geurt. Of nee, 2008. Ben je in 2008 ben jij Geurt genoemd? Dus je heet al ja. tien jaar Geurt? Ja, zoiets. Echt waar? Wacht even hoor. Uh... Jeetje minne. Ik was volgens mij een geurt. En het erge is, hij heeft nog echt gewoon... Het is, het is, niet, het is niet eens geurt gewoon echt heel plat met, met een U. Maar het is gewoon geurt gespeeld. Gewoon G van Gerard, E van Eduard, U van Utrecht... R van Richard, D van Dirk, T van, van Tieners. Hij heeft nog gewoon een DT erachter. Ja, echt waar. Alsof maar, u op stand Maar leeft, weet je hoe het komt? Het is gewoon omdat de mensen zeggen... Nee, het is met een D. Nee, het is met een T. Zo of één wat. DT. Ik Geurt met DT. Ja, zo is het. Als ik Patrick ook als ik jou zoek in mijn telefoon af, doet een pet... dan uh, wacht, Geurt. En zo moet ik je zoeken, want zo sta je erin. <laughs> in wereldberoemd als Geurt. Sommige ah, eh, mensen kennen hem niet ja. eens als Patrick. Ja, <hijntracht> Nog dat, steeds. Weet ik, dat kan ik me goed voorstellen. <laughs> ik denk dat al je vriendinnen in ieder geval naar een maand pas kwamen Hé, gaan lekker door naar het uh, tweede uur. De tips komen er zo aan. We hebben twee hele mooie nummers voor jullie klaarstaan. Tot straks. <tramatische> GFM, wens jullie allemaal fijne dagen en...